Zorginstelling Amsta is bereid te praten met Abfacabo FNV over betere zorg, de hoge werkdruk en de besteding van overheidsgeld. Abfacabo FNV heeft dat te horen gekregen van de directeur van Amsta na een urenlange bezetting van het sarvati in Amsterdam. Medewerkers van het sarvati hielden het verpleeghuis zeven uur lang bezet. Ze wilden onder meer uitleg over de besteding van 3,5 miljoen euro die de directie van Amsta elk jaar krijgt van de overheid. Frankrijk zal zich pas uit Mali terugtrekken als het staatsgezag in Mali is hersteld... en een Afrikaanse troepenmacht onder VN-vlag het werk van de Franse militairen kan overnemen. Dat heeft president Hollande gezegd aan het einde van zijn eendaagse bezoek aan het Afrikaanse land. Hollande was in Mali om het Franse leger te bedanken... omdat het de moslimrebellen in drie weken tijd uit de noordelijke steden heeft verdreven. De Franse president zei dat de interventie aan veel moslimstrijders het leven heeft gekost maar dat ze niet zijn uitgeschakeld. Het weer wisselend bewolkt, maar het blijft grotendeels droog... bij minima rond het vriespunt. Overdag eerst droog met wat zon, maar al snel raakt het bewolkt... en volgt er vanuit het westen regen. Mogelijk valt het in het oosten natte sneeuw. Middagtemperatuur rond 5 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1, PNN. De wereld. De wereld. De wereld van Filemon. Met Bart Meijer. Ja, een hele goede nacht en welkom bij De Wereld van Filemon. Filemon zelf die is er niet bij, die geniet van een welverdiende vakantie... zoals dat zo mooi heet. Dus daarom hoor je mij tot drie uur vannacht met verhalen vanuit De Hele Wereld. Zo stappen we dit uur in het vliegtuig richting onze Grundlichtje Oosterburen... en steken we de Atlantische Oceaan over naar Brazilië en Amerika. Ik ga het namelijk met onze correspondenten hebben over staatshoofden in het buitenland. En het kan natuurlijk niemand zijn ontgaan, tenzij je alleen s'nachts naar de radio luistert... dat onze eigen koningin Beatrix op 30 april het stokje overgeeft aan haar oudste zoon, prins Pils. Al is hij dat natuurlijk ontgroeit, onze Willem-Alexander. Maar hoe wordt er in het buitenland eigenlijk naar ons koningshuis aangekeken? Zien ze het als een koninklijke grote poppenkast? Of is er juist respect en waardering voor onze oranjes? En kijken mensen in het buitenland erg op tegen hun eigen staatshoofd? Ook gaan we het het komende uur hebben over... Pintelieren. Kroeglopen, stappen of hoe je een nachtelijke feest- en drinkpartij ook wilt noemen. Uitgaan dus. In Nederland wordt het rookverbod in kleine kroegen weer van kracht. Tot grote woede van de uitbaters. Mensen gaan al minder naar de kroeg vanwege de crisis. Maar is dat overal ter wereld zo? Ja, en waar gaan mensen dan naartoe als ze uitgaan? Naar exclusieve clubs? Of vinden ze het daar ook leuker om naar de kroeg te gaan? Tenminste, ik dan, uh, dat geldt voor mij een beetje zo. En hoe zit het met het fenomeen indrinken of coma zuipen? Wordt er veel geflirt of niet? Dat en meer hoor je allemaal dit uur in de wereld van Filemon. En zoals gebruikelijk aan het begin van de uitzending... maken we eerst even een rondje langs de velden. Langs de personen met wie ik dit uur ga praten. Eens even kijken, want we heten een nieuwkomer welkom. Anne Rutte. Sloeser, ben je daar? Ja hallo, het is Siesler om mee te beginnen. Dat klinkt al een beetje Duits, hè? Ja, dat klinkt Duits. Het is oorspronkelijk ook Duits. Maar ik geloof al tot 150 jaar terug dat we in Nederland wonen. Maar ze spreken het hier wel handig uit, dus in die zin komt het wel goed uit. Maar is het daarom uh, toeval dat jij in Berlijn bent beland? Want uh, daar zit jij, of niet? Ja, ja ik zit inderdaad in Berlijn. Uh, ja, het is eigenlijk toeval. Ik heb verder geen familie hier wonen. Het leek me, ik heb hier, twee jaar geleden heb ik hier zeven maanden gestudeerd. Toen leek het me gewoon een toffe stad. En sindsdien ben ik er helemaal afknog geraakt. Dus ik dacht nog maar een keer terugkomen. Nou, welkom bij de wereld van Vilemon. Dank je wel. En wat, wat doe je precies in Berlijn? Wat heb je daar gebracht? Uh, nou, ik uh, heb hier eerder dus gestudeerd. En uh, nu loop ik hier stage bij de NOS. Aha. Yes. Dus uh, je wil misschien ook later het correspondentschap vervullen? Of... Nou, ja, nou, het zou wel een grote droom zijn, maar eerst maar uh, wat, wat lager op beginnen. <laughs> nou, nou, nou. De wereld van Filemon, <laughs> dat is niet zomaar iets. <laughs> nee, uh, nee, nee, nee. Ook zo je... bedoel ik het helemaal niet, hoor. Ik bedoel er meer Nee, maar het is, van. Een, het is een goede test. Uh, yes. Dankjewel. Uh, we spreken je zo <laughs> verder. Ik ga uh, naar uh, Brazilië, de andere kant van de wereld. Luba, ben je daar? Hoi Bart, ik ben er. Hé, hey, hallo. Hoe, hoe, hoe was jouw week? Ja, drukkig. Drukkig? Met, met Waarmee? Ja, ik heb twee hostels en het waren wat uh, drukke dagen. We waren vol, dus dat is uh, goed. En er waren wat probleempjes die je moet oplossen en zo. En uh, dan ben je wel even bezig. Ja, en wat voor een problemen moest je oplossen? Oh, uh, het water was uh, uitgevallen en uh, de elektriciteit was uitgevallen. Dingetjes die wel heel erg um, uh, makkelijk te, te helpen zijn uiteindelijk. Of niet, en dan moet je af maar afwachten en dan ropt het zichzelf op. <laughs> ja, iets wat zichzelf niet oplost, dat was natuurlijk ja, de ramp uh, van uh, afgelopen week uh, in de nachtclub in Brazilië. Ja. Met, met veel uh, doden daarbij ook. Uh, is dat nog steeds het gesprek van de dag bij jou? Ja, het zit dus zeker nog uh, zeg maar op de voorpagina's van alle kranten. En uh, iedereen is nu zeg maar, bezig om. Uh, in de eigen stad. Ik zit in Sao Paulo met een twee hoogstel Dus nu is vandaag op de voorpagina een groot artikel geweest. Uh, welke tenten het wel uh, voor elkaar hebben op uh, brandgebied... en welke tenten het niet voor elkaar hebben. Dus uh, ja, de kranten staan nog me vol mee. Ja, Nou, we gaan het zo uh, daar ook uitgebreid met je over hebben... als we het uh, thema uit gaan aansnijden. Uh, Luba, fijn ja. dat je er bent. Dan ga ik naar de laatste correspondent uh, die het komende uur met ons meepraat. Uh, ja, ben je daar? Ik zeg hoor je me? Ja, ik hoor je. Daar ben je. Oké, okay. hartstikke goed. Ja, ik ben er. Ja, het is ook niet om de hoek, hè? Uh, Rhode Island, als ik het goed heb. Uh, ja, dat klopt. Nee, dat is niet om de hoek. Uh, maar het is ook niet heel ver. Kijk, een vlucht is een uur zeven of zo. Dus uh, aan de overkant, zeg maar, van de, van de zee. Ja, uh, ja, moeten we jou eigenlijk nu uh, verwelkomen als nieuwe correspondent? Of ja, uh, yeah, hoe, hoe gaan we dit uh, aan de kijker duidelijk maken? Want je, je was al correspondent in Brussel... Maar nu heb je een nieuwe standplaats gevonden. Ja, ja, ja, ik heb nu een nieuwe standplaats gevonden. Maar ik heb het eigenlijk nooit uh, bij jullie over Brussel gehad. Want ik vond het altijd een beetje lastig om, uh, ja, om, om daar zoveel over te zeggen. Want zoveel zo verschilt het daar niet. Behalve dat die uh, Belgen af en toe wel grappig uit de hoek kunnen komen. Maar uh, nu ja, met de Amerikanen uh, is er altijd wel... Ja, en dat was Jaap. Nou goed, hij, ha ja, hij hangt in ieder geval. Jaap, uh, blijf hangen en zo niet. Dan zoeken we nog even contact met je. Straks praten we met jullie uitgebreid verder. En wil je meepraten, dan kan dat via de mail dewereld.bnn.nl Gabriel met Rice. Radio 1, PNN. De wereld van Philemon. Ja, het was het nieuws van de afgelopen week. De abdicatie van Bea. Abdiceren is trouwens niet meer dan een chic woord voor het afstand doen van iets, een abdicatie van je biertje in de kroeg kan dus ook prima. Maar goed, Bea zal op 30 april aftreden als koningin... en het stokje overgeven aan prins Willem-Alexander... en prinses Maxima, nu nog. Laten we even luisteren wat cabaretier Mark marie Huibrecht vertelde... in zijn voorstelling over zijn ontmoeting met Bea. Want ik wou vroeger ook altijd de koningin ontmoeten. Nou, die heb ik ontmoet. Oh, oh. de viel tegen... En dat wilde ik zo graag leuk vinden. Want ik ben echt koningsgezind. Ik wilde haar echt heel erg graag leuk vinden. Maar oh, dat was de grootste, dikste, vetste teleurstelling van de afgelopen uh, tien jaar. Makkelijk. Oh, we viel zij tegen? Ja, dat kan natuurlijk ook. Maar hoe wordt er in het buitenland eigenlijk tegen ons koningshuis aangekeken? En hoe wordt er überhaupt tegen staatshoofden aangekeken in het buitenland? Worden ze geëerd en gerespecteerd of nemen we ze gewoon voor lief? Ik zoek het voor je uit tijdens het komende half uur van de wereld van Vilemon. En om te beginnen doe ik dat met Anne Rut. Goeienacht. Hallo, goeienacht. Hé, hey, hallo. Ja, je loopt stage voor de NOS in Berlijn, weten we. Uh -huh. uh, nou ja, heb je ons net verteld. Uh, maar heb je daar ook het nieuws van de troonafstand een beetje gevolgd? Nou ja, uh, het is wel groot nieuws hier in Duitsland hoor. Het was, uh, toen, toen wij het eigenlijk. Om vijf werd het dan bekendgemaakt dat in Nederland. Uh, dat, dat ze waarschijnlijk afstand zouden doen van de troon. En toen was dat hier, werd dat ook gelijk opgepakt. En uh, ze hebben het vooral heel veel over Maxima, dat hij nu koningin wordt. En waar, waar ben je uh, gaan kijken trouwens? Waar heb jij het zelf gezien? Uh, ja, ik heb het hier. Ik heb het online met zo'n livestream live gekeken. met twee vriendinnetjes <hijen> uit Nederland. Dus uh, gewoon thuis trouwens hoor. Oké, okay, okay. niet, uh, niet met de hele NOS-Berlijn-redactie uh, bij elkaar? Nee, nee, nee. Ja, dat is überhaupt een hele kleine redactie, maar nee, ik heb het gewoon thuis gekeken. Oké, okay. en? Nou, Geroerd? Ja, prachtig. <laughs> nee, maar, maar, maar ben je zelf een beetje fan van het Koningshuis? Nou ja, ik vind Beatrix wel echt een uh, topvrouw. Ja? Ja. En, en, ja, en, ja, en waarom? Je, je, je moet het altijd een beetje ontkennen, hè? maar stiekem vind ik het heel leuk het Koningshuis. Oké, okay, maar, maar wat raakt jou dan in Bea of wat vind je er mooi aan? Nou ja, uh, wat ik er mooi aan vind. Ja, ik, volgens mij is het wel een hele sterke, een krachtige vrouw. Echt een persoonlijkheid. Dus, en zeker als je dan in het buitenland zit... Dan, dan doet dat toch wat extra meer, weet je. Ja, nou wat dat betreft ben je in Duitsland wel op zijn plek, hè? Want ja. het, het gaat niet ongemerkt voorbij, daar, nee. dit nieuws. Nee, nee, absoluut niet. En ja, ook wel logisch. Willem-Alexander is natuurlijk driekwart Duits. Dus uh, meer, ja, meer Duits dan Nederlands eigenlijk. Dus in die zin uh, vinden ze het maar wat mooi dat hij uh, koning wordt... En wat ik al zei, van Maxima zijn ze echt helemaal fan. Die noemen ze superstar en uh, de toekomstige koningin. En de prinsesjes noemen ze de drie A's. Dus ze zijn er wel echt mee bezig. Maar hoe komt het dat ons koningshuis daar zo populair is? Wat, wat is dat? Ja, nou, ja, ik denk dat ze Beatrix... dat ze die wel echt heel erg mogen... omdat die, die zo, zo statig en zo krachtig en zo'n ja, nette vrouw eigenlijk. Um, zelf hebben ze niet echt een koningshuis. Ze hebben wel een bondspresident... die eigenlijk wel een beetje dezelfde functies vervult... Maar uh, ja, die flair dat, dat ons koningshuis heeft, dat sprookjesachtige... En, en ook wel die roddels die daarbij, die drama die daarbij komt... dat vinden ze wel mooi. Maar die Duitsers ja, die staan voor ons als Nederlanders vooral bekend... om hun krunklijkheid om, om hun en ook een beetje ja. om een gebrek aan humor. En dan verliezen ze zich zo in ons koningshuis. Ja, ja, ja. Wat ja, is dat? Het is toch wel zoetsappig drama, dat vinden ze toch wel mooi... Noem, uh, Maxima noemde ze ook de skandaalnoedel. Ik weet niet waar die noedel op slaat, maar dat is dus omdat ze dan, uh, omdat ze die vader natuurlijk heeft. En ze zal als student alleen maar de kroeg gehangen hebben. En dan, uh, nou Beatrix zou er eerst maar niks gevonden hebben, maar nu uh, uiteindelijk heeft ze dan toch voor de gezwicht. Dus uh, ja, het is toch een beetje een chique, chique soap die ze kunnen volgen. He, en uh, Linda de Mol was natuurlijk razend populair, nu ja. Maxima. Uh, heeft het ja. gewoon met uiterlijke kenmerken te maken? Of is het ook het sprookje van het, van het koningshuis? Um, nou, ik denk wel dat het sprookje. En, en het is natuurlijk... Uh, ik bedoel, Beatrix is half Duits. En, uh, uh, en, en ze is getrouwd met Klaus, is ook een Duitser. Dus dat brengt natuurlijk wel echt uh, direct verbondenheid... ook met ons koningshuis in het bijzonder. Maar je had natuurlijk ook Silver van der Vaart, die is hier ook super populair. Dus ja, toevallig wel allemaal Nederlanders. Ja, nou, je, je noemde net al jullie uh, ja, eigen staatshoofd. Uh, uh, ja. Gauwke, is dat, hè? Ja, klopt. Kan die ook een beetje zo'n koninklijke rol vervullen in, in Duitsland? Of... Nou, ja, dat... ja um, eigenlijk heeft hij wel een beetje dezelfde functies. Een beetje ceremonieel. Um, hij vertegenwoordigt Duitsland ook op handelgebied. En hij heeft ook echt een slot, het Bellevue-slot heet dat. Maar het is niet zo dat hij, uh, dat hij er zo flerig uitziet. Het is wel veel meer ingetogen. Hij kan twee keer gekozen worden. Dus voor tien jaar kan je totaal uh, dan bondspresident zijn. Maar het uh, ja, is niet, niet te vergelijken met ons koningshuis. En kleverde er ook nog een beetje schandalen aan hem? Nou, aan hem niet. Hij wordt wel echt gewaardeerd. Hij is wel echt een uh, degelijke man die zich echt is ingezet voor het land. Mildad. Maar voor hem zat er wel iemand, Boef. En die, die moest ook voortijdig aftreden, wat echt uitzonderlijk is. Die moest na twee jaar... Had die alles, ja, die had de pers onder druk gezet en hij, mo hij had allemaal... Uh gesjoemeld met geld, dus dat was niet helemaal zuivere koffie. Dus die moest, ook, die moest inderdaad ook aftreden. Maar dat, dat was wel veel meer, uh, veel meer drama. En die was ook getrouwd met een vrouw die was 31. Dus die werd dan beticht van of ze een gold digger was of niet. Dus dat was wel wat meer actie dan, uh, dan wat ze nu hebben. Yeah. Maar hier zijn ze wel heel blij mee, geloof ik. Dit past wel een beetje bij de Duitse mentaliteit. Ja, precies. En dan voor, voor de drama kunnen ze wel wat meer weer naar ons kijken. Ja. Hey, en um, je, je zei het net al een beetje, je zit nu een tijdje in Duitsland. Kijk je dan ook hm? anders... Uh, nu naar, naar Nederland en naar het Koningshuis? Ja, um, yeah. yeah, nou... Yeah. Wordt het mooier of, of, of, of ga je het juist helemaal een poppenkast vinden... als je in een land woont uh, ja, wat dat niet heeft? Nou ja, toen, toen ik het zelf hoorde van oh, als het aftreekt, toen dacht ik wel, oh ik moet dit zien, ik moet het live volgen, dus oh, gelijk ze het, het georganiseerd. En toen daarna werd er zoveel over gepraat bij al die programma's, toen dacht ik op een gegeven moment van nou, nu, nu is het ook wel weer klaar. Dus dan was ik eigenlijk wel blij dat ik dan weer hier zat, dat, ik dat niet de hele week daarna er, uh, weer dezelfde beelden natuurlijk en alles weer voorbij zou komen. Dus ja, in het begin dan, dan denk je van, oh, het is bijzonder, echt een, echt een moment dat ik niet wil missen. Maar daarna denk ik van, nou, het is ook wel lekker om weer in het buitenland, dat, dat die golf weer overwaait. Ja. Nou, we gaan straks uh, het uitgebreid met je hebben over uh, de andere dingen die er in ja. Duitsland gebeuren. Uh, zoals ja. het uitgaan in Berlijn. Hopelijk mm -hmm. heb je wat, uh, wat mooie verhalen voor ons in petto. Ja. Dankjewel, blijf hangen. Dan uh, schakel ik door naar de andere kant van de plas, want daar zit uh, Jaap Ruof. Hey, hey Jaap. Hey. hey, wat zei je? Kan je me horen? Ik kan je horen, luid en duidelijk. Ja, Ja, Jaap, vertel maar even. Heb jij met al je Nederlandse collega's voor de buis gezeten? Nederlandse collega's voor de buis gezeten? Ja, ik heb zo'n idee altijd van, van, van, van Nederlanders die al dan in Amerika zijn... dat ze elkaar, nou ja, zeker bij zulke soort nationale feestdagen of belangrijke momenten... dat ze elkaar opzoeken en dan een beamer neerzetten, een groot scherm... en dan ja, met z'n ja, allen gaan ja. kijken. Ja, sorry, het klinkt misschien heel stom, maar ik moet even met je praten, maar Is er iets heel bijzonders op televisie geweest? <laughs> uh, ja, je, uh, je, weet, je, je weet het leuk te spelen. Ja, nee, ik weet geen nee, Ik weet dat het koninkrijk 20 april is, maar de rest is het ja, ik snap wel dat ja, informatie af en toe jou niet bereikt. Want volgens mij bereiken wij jou ook heel slecht. Ik, ik probeer het nog even. Jaap, ben je daar? Ja, ja ik hoor je. Kan okay. je mij horen? Ja, ja nou, vrij slecht. Dus, dus we proberen het nog één keer. Maar okay. um, ja, Jaap, hoe is het nieuws van de troonafstand dan tot jou gekomen? Of ben ik de eerste die uh, jou hierover bericht? Uh, ja, nee, nee, nee. Nou, dat, dat uh, nieuws is tot mij gekomen via Facebook. En dat was eigenlijk een Facebook Facebookberichtje uh, die zei... Voortaan, vanaf 2014, Koningendag op 27 april. Dus als je dat schrijf, daar moet wel iets aan de hand zijn. Voor jou was vooral de praktische kant van belang van, van, van de Koningsdag. Dat je, dat, ja. in je, dat je een groot kruis in je agenda zet de dag na deze dag. <laughs> je, moet, je moet dat even zeker weten wanneer je, je vlucht wel en niet moet boeken. Hè? Ik snap het, maar kan ik hieruit opmaken dat jij een groot fan bent van het Koningshuis? Oh ja, nou ja, een groot fan van het Koningshuis een van de dingen die er gewoon zijn. Ik heb er niet een heel duidelijke mening over, maar ik moet zeggen dat ik de dag van alle feestdagen toch wel een van de mooiste dagen in Nederland vind. Oh ja? Ja, absoluut. En, en waarom? Ja, alles is oranje. Uh, het, het kan eigenlijk niet Nederlandser. De, de, de kroonprins gaat een wedstrijdje toilet werpen. Uh, dat zijn allemaal dingen die, die, uh, die alleen maar in Nederland. Ja, dat is mooi hè? Ja, dat is prachtig. Toch... En uh, uh, uh, vroeger, toen jij nog in Nederland uh, was, ja. vierde jij het ook als, als kleine jongen met een kleedje op de stoep en dan spulletjes verkopen? Ja, absoluut. In uitgeest. In uitgeest. Nou, dus vandaan kom je. En dan was gewoon uh, op die manier inderdaad. En dan uh, word je schoon in de een of ander frisse kommetje. En als het in het, uh, ja, in het glaasje in het midden kreeg, dan kreeg je het vijf weer terug of zo, weet je wel. En daar heb jij je ticket naar de VS van uh, bekostigd. Nou, dat is niet helemaal genoeg, maar uh, ik heb nog staan afwassen. Maar, maar uh, even uh, terug naar, uh, naar het thema: uh, ja. de troonsafstand. Is het uh, nieuws überhaupt uh, in Amerika aangekomen en heeft het de kranten gehaald? Nou, dat zou ik niet weten. Ik, ik, uh, het lijkt me eerlijk gezegd sterk. In Nederland wordt in Amerika echt gezien als een soort van. Ja, er zijn zat mensen die niet eens door hebben dat het een land is. Nederland is veel kleiner dan heel veel staten binnen de Verenigde Staten. Um, dus ja, wat er allemaal in Europa aan de gang is, dat, ja, dat vind ik allemaal niet zo heel interessant hier. Nee. Wat, wat, wat hebben ze um, ja, een, een vervanger voor het Nederlandse Koningshuis? Of, of laat, ik, laat ik het anders zeggen, um, waar zijn de mensen in Amerika van gecharmeerd als het gaat om uh, koninklijke zaken? Ja, ja, je zou kunnen zeggen dat de, de monarchie. Eigenlijk alles wat er in, wat in een monarchie speelt... gaat helemaal tegen de Amerikaanse filosofie van de self-made man in. En als je, iets, uh, als je zoiets zou moeten vergelijken met wat er in Amerika is... dan zou het gewoon Steve uh, Jobs zijn die het imperium van Apple helemaal heeft gebouwd. Mark Zuckerberg of Bill Gates. Dat zijn toch wel de koningen van deze samenleving. En die komen dan vooral uit, uh, uit de technologische hoek, zeg maar. Dat zijn de, de self-made men. Die, uh... ah, ja. Ja, ja, dat kan ook. Maar bijvoorbeeld shots van uh, Starbucks, dat, we, dat is toch ook wel een beetje een volkshoud. De mensen die uh, rising up from the middle class, zeg maar. Ja. Hey, en um, je, je, je noemt uh, Obama niet? Is dat um, geen, nou, ja. uh, geen, geen ja, figuur waar ze tegenop kijken? Nou, Obama wordt absoluut wel tegenop gekeken, ja. Um, maar... Ja, ja, dat is toch ook wel zo, ja. Ja. Tegelijk, ja. ja. Maar toch heb ik wel altijd het idee dat Obama uh, in Nederland een stuk populairder is dan, dan in de uh, Verenigde Staten zelf. Hoe, ja, hoe zou dat, dat komen? Ja, dat zou ik denk ik wel zeggen. Maar... Nou ja, kijk, het is zo dat uh, mensen die hier aan de linkerkant zitten van het spectrum, dan ben je eigenlijk in Nederland, zit je altijd nog wel een beetje aan, aan de rechterkant. Dus zelfs de mensen die in Nederland recht zijn, die zijn nog, altijd nog wel voorstander van Obama vaak. Want de Republikeinse in, in de Verenigde Staten is behoorlijk die hard. Ja. En dat is toch hier, hier, ja, heb je toch zo snel de helft van de mensen die, die daar heel veel waarde aan hebben, aan de idealen die daaraan verbonden zijn. Ja, nou is het wel zo dat uh, Obama natuurlijk net zijn tweede termijn in is gegaan. Klopt. Uh, uh, zien ze dat in jouw omgeving met vertrouwen tegemoet? Nou ja, in mijn directe omgeving in ieder geval wel. Ik, uh, ik, ik studeer zelf. Aan Brown University en dat is um, onder uh, ja, onder, zeg maar, Ivy Universiteit is dat een redelijke democratische uh, universiteit. Dus uh, zij zijn er allemaal blij mee dat ook weer even vier jaar de kant krijgt om te bewijzen uh, wat hij in, in, in zijn mars heeft. Ja, en uh, was jij zelf nog stemgerechtigd bij de afgelopen verkiezingen? Nee, helemaal niet. Daar moet je echt een Amerikaans paspoort uh, hebben. En dat dat zou, dat zou me een stuk makkelijker maken als ik die had, maar uh, die heb ik niet Oké, okay. uh, dankjewel Jaap, en uh, ja. blijf vooral hangen, want straks uh, willen we ook van jou weten uh, wat er speelt in het uitgaansleven van de Verenigde Staten. Dan gaan we okay. nu even naar een aantal feitjes luisteren. Ja. De wereld van Filemon. Koningin treedt af voor haar zoon van middelbare leeftijd. Sorry Charles, niet die koningin, maar die in Nederland. Zo bracht de Britse krant de Daily Mail de aankondiging van het aftreden van Beatrix. De Belgen hebben de aankondiging live uitgezonden. De media daar zijn vol lof over onze bijna ex-koningin. Vooral haar kleding en haardracht, die ze gebeeld noemen, valt in de smaak... Willem-Alexander heeft in ieder geval al een onuitwisbare indruk achtergelaten in Mexico. Bij een toespraak wilde hij een slapende garnaal wordt meegenomen door het getij zeggen. Hij versprak zich en zei een slapende garnaal gaat naar de kloten. De wereld van Filemon. Ja, dat was in Mexico en we gaan niet eens zo gek ver daar vandaan naar Brazilië, want daar is Luba Corbett. Luba, goedenacht. Goedenacht, boys. Luba, ja, Brazilië. Ver weg, mis je ons koninklijke landje wel eens? Um, mis ik het koninklijke landje wel eens? Ik, ik denk dat ik het wel eens mis. Maar dat dan, ik denk dat ik dan dingen in mijn hoofd verzin dat het beter is in Nederland. Maar als ik dan weer in Nederland ben, dan kom ik er weer achter dat het toch niet zo is. Dus ik zit dan een beetje te verheerlijken sommige dingen in Nederland die dan toch niet waar zijn. <laughs> en hoort het koningshuis daar ook bij? Verheerlijk jij het koningshuis daar en... Is dat misschien anders als je nee. hier terugkomt? Nee, nee, dat, uh, nee, daar ben ik niet mee bezig. We gebruiken wel elk jaar Koninginnendag uh, om een groot feest te vieren in ons uh, hostel. Dat is een goede aanleiding voor een feest. He, en hoe is het uh, bericht tot jou uh, of tot jullie gekomen in het, in het hostel dat Bea uh, afstand doet van de troon? Nou, ik denk dat ik dat gewoon. Uh, op de, site, op de Nederlandse Dagen Nieuwsite heb gelezen. Ik heb dat niet uh, via de Braziliaanse media gekregen. Dat, uh, het is wel, uh, heb ik later gezien, er uh, wel, zijn wel een paar berichten geweest, maar ik heb het echt gewoon wel vanuit de Nederlandse media meegekregen. Jij zat niet uh, in je oranje jurkje voor de buis te kijken, dus? Nee, nee. Ik heb het gewoon gelezen dat het aangekondigd werd. En uh, ja, dat was het eigenlijk. En dat, nu zit ik wel af en toe te lezen inderdaad dat de pannen zijn en uh, de functies zijn van de broer van Willem-Alexander en wat juist niet. En dat maximaal koningin wordt, dat heb ik ook wel meegekregen. Maar dat is niet iets uh, wat in Brazilië speelt. Eigenlijk helemaal niet. Nee. Ja, en hoe zit dat dan? Want bij gebrek aan een koningshuis... wie worden er in Brazilië aanbeden? Ja, nou ja, wie in Brazilië... Ja, dat heeft anders niks met koningshuis of met politiek te maken. Maar als, als je dus het hebt over mensen die aanbeden worden, wat zijn de voetballers. <grijpelijk> en... Ik, ja, dat is, ja, dat zijn de mensen die aanbeden worden. Aha. Maar eh, ik kan me toch niet voorstellen... dat iedereen alleen maar het opkijkt tegen de voetballers. Die, het, trouwens, volgens mij is Brazilië... ik weet wel iets van voetbal, maar dat is toch vooral de plek... waar voetballers na hun carrière in Europa... zichzelf redelijk te gronden richten als het gaat om alcohol en drugs. Ja, maar bijvoorbeeld nu is de c uit Nederland gekomen. En die, die speelt nu in Rio de Janeiro. Nou, die, die wordt op handen nou echt uh, gedragen, zeg maar. Dus dat is nu onze nieuwe god, zeg maar, bij wijze van. In, in, in Rio de Janeiro in ieder geval. Maar als je het hebt over mensen die aan het BNB worden, dan moet je het in die, in die zone vinden. En uh, ik denk ook een paar soapsterren. Maar niet in de politiek, nee. Nee, dat hebben wel geen, een, een, een, een president, mevrouw Dilma. En die. Daar, ja, daar zijn een heleboel meningen over... maar het is niet dat mensen haar aanbidden of zo. Dat, dat helemaal niet, nee. Met, was dat met de vorige president uh, uh, of vorige staatshoofd anders? Want uh, Lula, die genoot wel een enorme populariteit, toch? Ja, het is, het is sowieso allemaal een beetje populistisch hier. En Lula, die, die heeft wel... Uh, ja, vooral de arme mensen waren ontzettend een ontzettende fan van hem. En ik denk dat nu ook wel een heleboel arme mensen heel blij zijn... Met Dilma, maar tegelijkertijd spelen nu zoveel corruptieschandalen. zijn in het nieuws, zeg maar. Dat, dat het niet meer is zozeer van wat ze aanbeden wordt, denk ik. Of in ieder geval niet in mijn omgeving hoor. Misschien dan wel inderdaad de volken waar ik dan. Eh, of, of groepen mensen waar ik echt gewoon geen contact mee heb. Maar eh, ja, ik denk dat de armere mensen daar allemaal wel heel blij mee zullen zijn. Maar aanbeden vind ik dan weer een heel sterk woord. Ja. Yeah. Kun je, kun je iets vertellen over, over Dilma? Wat voor, wat voor een vrouw is dat? Kunnen we haar vergelijken met koningin Beatrix? Nee, kijk, uh, Dilma is een, uh, een, een rechtdoorzee vrouw. Het is een zakenvrouw. En, en koningin Beatrix heeft natuurlijk vooral een, een soort formele... of een, een symbolische uh, functie, maar Dilma is echt wel... Uh, van, voor, een Braziliaans, voor Braziliaanse uh, begrippen is zij heel recht door zeevrouw. vrouw. Ze wil graag dingen voor elkaar krijgen en ook uh, zo efficiënt mogelijk en zo snel mogelijk. En ze heeft een aantal doelen die ze echt gewoon wel uh, wil behalen. En ze weet ook daar waar gehakt wordt, daar vallen... Ik weet echt heel slecht in gezegd. Dus ja, Spaners. Spaanders. Ja, Spinter, spaners. En Spaanders. Uh... Maar ze weet dat dat moet gebeuren om hier dingen voor elkaar te krijgen. Dus eh, ze, ze is heel praktisch, denk ik. Maar eh, heel veel mensen zijn daardoor ook eh, heel erg van streek. Omdat ze gewoon. Eh, eh, zeg maar bijvoorbeeld, je hebt, ze is bezig met. Eh, in de Amazone wordt natuurlijk allemaal. Eh, worden bossen vernietigd. Omdat ze daarvan niet. Hoe noem je dat nou? Hydro. Iemand mag wel helpen hoor. Ja, ja ik, weet, de, ik, weet, ik weet wel iets van Brazilië, maar niet hoe ze in de Amazone ja, met hydraulische systemen de bossen kapt. Nou ja, goed, elektriciteit uh, willen ze daar gaan opwekken met uh, de patiënt, uh, te maken. En dan gaat allemaal natuur kapot. Dus daar zijn ja door mensen van spreken. Uh, maar ja, ze denken wel van, dit gaat werkgelegenheid creëren. En dit is ook beter voor het land. Dus ze doet het wel gewoon. Aha. En ze heeft ook allemaal uh, uh, projecten voor de armen. En daar wordt heel veel geld in gestopt En andere mensen zijn juist daar weer van spreken dat daar weer te veel geld... Uh, Naartoe gaat. Maar ze wil het land, ze is heel erg gefocust om het verbeteren van het land. Lula was meer bezig met het land promoten naar buiten toe, naar de andere landen toe. Maar ze wil mij vooral bezig zeg maar, om het land echt uh, in orde te brengen. En dat is een flinke taak voor uh, zo'n enorm groot land met zoveel mensen. Ja, dus uh, zij heeft niet echt een, een, een koninklijke rol. Uh, die is meer weggelegd, nee. weggelegd voor de voetballers. Uh, hoe, ver, hoe ver gaat die aanbidding van, van, van voetballers? Nou ja, ja, hoe ver? Ja, dat, nou ja, Het zijn gewoon supersterren. En hier uh, bijvoorbeeld de, de oudste, meest bekende Braziliaanse voetballer, Pelé. Nou ja, die wordt nog steeds op handen gedragen. En die krijgt nog steeds overal uh, reclames, uh, maakt hij voor. En uh, daar krijgt hij heel veel geld voor. En je hebt ook zo'n andere jongen, Nijmar. En uh, ja, die staat echt overal in elk soort reclame. Die promoot uh, nieuwe flats, die promoot uh, drankjes, die promoot eten die heeft gewoon het vol aan het promoten en binnenhalen van geld... voor het verkopen van dingen eigenlijk, reclame maken voor alles. Dus alles wat deze mensen aanraken of doen, dat is het. En dat moet je maar kopen of doen, want dan ben je populair. Nou, zo bezien is het Koningshuis misschien helemaal zo slecht nog niet. Luba, dankjewel. Voor nu maar blijf hangen... want straks gaan we het met jou ook hebben over uitgaan in Brazilië. second.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 looking for Made my way to the dance floor And I danced till I wasn't drunk anymore En La Havas met It Is Your Love Big Enough. Radio 1, PNN. De wereld van Philemon. Ja, we gaan het hebben over uitgaan. In Nederland mag er straks ook in de kleine cafés echt niet meer gerookt worden. Dit tot grote woede van de uitbaters van die kroegen. Zij zien hun omzet al teruglopen vanwege de crisis en ze zijn bang dat de rokende mensen nu ook thuis blijven en dan Brazilië, want daar kennen ze andere zorgen... want daar zijn door een brand in een nachtclub... meer dan 200 mensen om het leven gekomen. En daarom spreek ik straks met de Luba Corbet uit Brazilië... om te horen hoe het nu in Brazilië gaat, naar dit drama. En ik ben uiteraard ook heel benieuwd naar onze andere correspondent... en het uitgaan in het buitenland. Herman Finkers vindt het uitgaansleven in zijn geboortestad Almelo... in ieder geval niet al te bruisend. Laten we beginnen bij het uitgaansleven in Almelo. <lacht>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 Dat is Almelo. maar welke feestjes zijn populair in het buitenland? En wordt er überhaupt veel uitgegaan of zijn huisfeestjes juist populairder? Ik zoek het voor je uit komende half uur in de wereld van Filemon en om te beginnen doen we dat met Anne Rut uit Duitsland. Anne Rut, goedenacht nog een keer. Hallo. Ja, ik moet bekennen, ik ben wel een beetje jaloers op je. Berlijn ja. staat toch een ja. beetje bekend als de stad waar het allemaal gebeurt op het gebied van uitgaan. Hippe feestjes, spannende clubs, ja. gekke doorbitjes, daar heb ik verhalen over gehoord. Een beetje ja, ja, ja. feesten zonder regels. Merk jij dat zelf ook? Uh, nou ja, je hebt hier natuurlijk waar Berlijn heel erg bekend om is, is die underground scene. Uh, ja, dat is wel echt een heel verhaal uh, apart vergeleken met Amsterdam. Ja, het heeft een beetje twee kanten. Het is dus inderdaad aan de ene kant dat je echt hele toffe feesten hebt. Ook heel schimmig en uh, wel gewoon gestoord. Maar aan de andere kant ook een heel streng deurbeleid... dat ook wel weer heel moeilijk is om in dat soort feesten binnen te komen. Dus het heeft een beetje tegenzichten. Maar uh, wat mij betreft uh, veel leuker dan Amsterdam. Wat, wat is voor jou het grootste verschil tussen, tussen Amsterdam en Berlijn? Nou ja, in Amsterdam gaat alles dicht om vijf uur. En hier is er geen eindtijd. Dat, dat scheelt sowieso al heel erg. Um, het begint hier wel wat later. Je kan echt om twee of drie uur uh, pas naar een club gaan. Um, ja, dat, ik, voor mijn gevoel leeft het veel meer op straat. Je mag ook bier drinken op straat. Dus indrinken, dat, dat hoef je niet thuis te doen... maar dat doe je gewoon onderweg naar een club of zo. En ja, het is wel nog wel wat, wat gestoorder. <laughs> wat, wat moet ik me daarbij voorstellen? Wat is gestoorder? Nou ja, als je die underground ziet... dat is wel echt allemaal ja, wel een beetje grimmig. Je hebt natuurlijk heel echt zo'n techno-cultuur hier... Um, en, en voor die grote clubs zoals Berghain bijvoorbeeld, die is heel erg bekend, daar moet je ook hoe gestorder je daaruit ziet. Dus um, ja, als je daar wil binnenkomen, dan sowieso moet je het liefst een vrouw zijn, het Duits spreken, De toeristen hebben ze niet zo op. En als je dan homoseksueel bent, of in ieder geval, weet ik veel kaal, of leer ik leren, kleren, dan maak je ook alweer meer kans om binnen te komen. Dus hoe gekker, hoe beter eigenlijk. Oké. Okay. Dus uh, ja. Maar goed, dan, wat dat betreft ja, heb jij het zwaar? Want jij, nou, of, of, of kun je je voordoen als een Duitser? Spreek je inmiddels vloeiend nee, Duits omdat nou, je ook een beetje voor de NOS ik, werkt? Nee, ze zullen wel herkennen dat ik geen Duitser ben. En, en wat is het gekste feestje waar je dan wel bent binnengekomen? Uh, nou, eh. Um... Ik denk een van de gekste, wat, wat heel erg voor die underground-typerend uh, is, dat ze heel veel. Uh, die feesten heel erg ontstaan in gekraakte panden. Dus uh, die leeg daar zijn dan uh, zeg maar discotheken in ontstaan. En uh, ik was een tijdje geleden bij een discotheek en dat heet uh, Wilde Renaten. Dat is een huis en dat is dan ook gekraakt. En dat heeft iets van vier verdiepingen, maar wel echt met slaapkamers en woonkamers. En sommige staan ook gewoon de meubels, zoals een bed. En uh, toen we daar binnenkwamen, moest iedereen ook een masker op. En dan kom je naar binnen gewoon hartstikke donker en dat hele huis staat op zijn kop eigenlijk en gaat helemaal los. Dus uh, ja, het was wel even wennen, maar op een gegeven moment zie je het dan ook wel weer best wel normaal. Dus ja, uh, het was wel cool. Maar neem ons eens mee naar dat feest in huis met allerlei verschillende kamers. Verschillende uh, soorten muziek ook in die kamers. En, en ja. waar, waar haal je je drankjes? Um, nou ja, ik zit even te denken. Je begint gewoon beneden. Je de, de, de, even denken, drie verdiepingen. Dus van drie kan een trap op. Op zolder zit is een spookhuis. Dus daar, uh, nou, daar kan je dan ook nog... Uh, wat voor hoedanigheid dan ook nog in verdwalen. En dan in elke, elke kamer heb je inderdaad verschillende muziek. Toen ik er was, was niet het hele huis open. dus niet, Ik heb niet alle kamers gezien. Maar je had bijvoorbeeld één kamer... die was helemaal gevuld met uh, skippyballen. Dus daar kon je dan een beetje gaan chillen lounchen. lounge. Uh, nou, je ziet weer een andere kamer als een slaapkamer. Dus als ik daar, toen ik daar binnenkwam... zonden allemaal mensen op hun bed te dansen. Ja, dus dat is allemaal een beetje een ander thema. Maar ik kan me voorstellen als dat hele gebouw uh, zeg maar, gevuld is... Dat het, dat het natuurlijk wel een hele belevenis is. Dus Berlijn doet wat dat betreft zijn naam wel uh, recht... als het gaat om uh, ja, de, de, de stad met de gekste clubs en de, ja, de, de meeste energie? Ja, dat denk ik wel. Ja, ja, ja. Maar ja de waar... energie daar is inderdaad echt bekend om. Dat, uh, dat was echt tegen de regels. Dat heeft natuurlijk alles met de muur te maken. Dat toen die gevallen was, toen gingen alle kunstenaars en studenten naar het oosten omdat daar veel leeg stond, veel goedkoper was. En ze wilden dan de vrijheid gaan vieren. En daar is die hele die underground scene in uh, ontstaan. Dus jij denkt dat die gekte echt uh, uit de, de creatieve uh, scene komt? Van ja, kunstenaars, ja. muzikanten, uh, andere ja, artiesten? Ja, dat, dat zou ik wel durven stellen. En Moest je eraan wennen toen je in Berlijn kwam wonen? Uh, ja, nou, ik moest wel een paar keer knippen met mijn ogen voordat je daar aan bent. Maar op een gegeven moment, je vindt het op een gegeven moment ook weer normaal. Vorige week zat ik ook in een, uh, je hebt van die S en die U-baan, zie je van die trams. Toen was iets van half zeven ochtends en op een gegeven moment stopt die tram en het zat helemaal vol. En niemand paniekt, raampjes open, iedereen begint te roken. Ondertussen lopen een paar honden tussendoor. Uh, ja, je kan je niet voorstellen dat zoiets in Nederland gebeurt, maar hier vind je het dan eigenlijk ook wel weer normaal. Dus het went ook alweer. Ja, nou, nou spraken we net uh, Luba uit Brazilië. Mm -hmm. Daar was vorige week natuurlijk die enorme brand in een discotheek. Ja. Um, ja, en dan was drie jaar geleden... was er natuurlijk ook een soort gelijke paniek... tijdens het uh, Duitse festival The Love Parade. Ja. Um, en je vertelt dan over zo'n feest in een huis... met springen op bedden. Merk je yeah. dat de regels strenger zijn wat betreft veiligheid? Uh... Nou, dat feest in Duitsland was van, inderdaad van een love parade en dat is, dat is inmiddels, dat is, of het is nu niet meer, maar dat was dat is echt een commercieel feest, hè. En daar heb je wel een beetje verschil in, du of in Berlijn vooral. Je hebt hier ook gewoon commerciële, strak geregelde feesten waar, echt, zeker die Duitsers zijn heel erg op regels en zo, dus dat wordt echt wel goed geregeld. Maar aan de andere kant heb je die, die underground scene en daar is het wel dat je denkt van, nou, hoe safe is het allemaal? Maar uh, ja, in principe, als het discotheken zijn, dan, ik ga ervan uit dat er wel goed over na wordt gedacht, dat, uh, dat er wel <laughs> uitgangen zijn. Ja, en dat huis waar ik laatst als ik weet niet of ze dan een paar ramen openzetten of zo, of dat er alleen maar één voordeur is waar je uit kan. Maar ik, ja, ik neem aan dat ze er wel een zekere verantwoordelijkheid voor zullen nemen. Het is gelukkig allemaal goed gegaan. Ja, uh, allemaal goed gegaan. Tot slot nog uh, de, de, een tip. Wat is de tent van dit moment in Berlijn? Um, kater Hotzig die zou ik al aanraden. K kater Hotzig? Hotzig, ja. Kater, Kater, ja. Hotzig. Ja, een kater ken ik. En wat kunnen we daar verwachten? Um, ja, het is ook techno. een Beetje sprookjesachtig. Um, Strotoscopen. <tossimus> <tossimus> Gewoon, uh, ja, ik denk voor Berlijn nu wel... Uh, nou, het is net zoals Berkheim, water, uh, Watergate. Maar deze is dan, dan weer uh, iets makkelijker in te komen, denk ik. Ook. En, en wat moet ik aan als ik die kant op ga? Nou, ik zal je haar afscheren. Oké. Okay. Ja. En eigenlijk, je moet wel met allemaal vrouwen komen. En Duits praten. Dus misschien moet je nog wel uh, een kleine metamorfose ondergaan. Ga jij met me mee? Is goed. Nou, heb ik in ieder geval één vrouw aan mijn zijde. <laughs> Anne, dank je wel. Oké. Okay. En wie weet tot de volgende keer. Yes, doeg. Doeg. Dan gaan we naar de Verenigde Staten. En uh, daar hangt Jaap nog steeds. Jaap, goedenacht. Ja, ik ben er. Ja, uh, ik hoop dat je iets hebt meegekregen van het vorige gesprek. Maar kom daar nog maar eens overheen. Ja, ik kan je in ieder geval vertellen dat uh, Amerika niet Berlijn is. <laughs> nou, dat vind ik een hele scherpe constatering uh, op dit tijdstip. Maar uh, neem, om, neem ons eens mee in het uitgaansleven van de Verenigde Staten. Stel jij uh, in een avondje uit, wat ga je doen? Ja, ik zal je vertellen over het eerste weekend dat ik hier was. Um, ik hoorde net in Berlijn dat je om, om twee of drie uur of zo begint naar een club te gaan. Ik, uh, op vrijdagavond ging ik naar de uh, fitness om even nog wat te sporten. Toen kwam ik een uurtje of half negen s'avonds terug in mijn kamer. En toen in mijn eerste jaar deelde ik nog een kamer met iemand. Toen zat mijn kamer gewoon al helemaal vol met allemaal uh, dronken 18-jarige studenten. Yeah. Het, het begint er allemaal een stuk, uh, een stuk vroeger. Omdat uh, ja, alle clubs en zo die gaan... Uh, ja, er dicht. En dan moet ook, ja, mensen werken hier best wel hard voor de universiteit. Dus ze willen gewoon de volgende ochtend vroeg op uh, om aan het werk te gaan. Dus ze willen gewoon niet laat naar bed. Dus uh, ja, zorg gewoon dat ze vroeg, vroeg het uh, biertje en zo op hebben gedronken. En dan kunnen ze ook gewoon bij half twee of zo weer, weer in bed. Um, en daarnaast is het zo dat uh, je mag hier natuurlijk wat drinken als je 21 bent. Ja, je mag hier pas schaal drinken als je 21 bent. Uh, en daarom is er een beetje echt een hele grote uh, underground scene van illegale feestjes. En dat zijn dus de berichten houseparties. Die gewoon bij mensen thuis plaatsvinden? Of, of waar gebeurt dat? Want in Nederland kennen we de zuipkates. Dat is ook lastig te controleren. Maar waar gebeurt dat, dat drinken uh, voordat je 21 bent? Ja, nou, uh, Mensen waren dus gewoon uh, rond, rondom de campus. En als je, als je een huis hebt, en over het algemeen zijn de huizen hier uh, behoorlijk groot... Dan, uh, dan, dan maak je even een Facebook-evenementje. En dan zorg uh, je dat. Project X uh, ja. Yeah. En, uh, en wat cakes met uh, bier en uh, jungle juice, zoals ze dat noemen. Um, nah, en, dan, uh, en dan binnen de kortste keren, dat gaat het, als een lopend vuurtje. En dan binnen de kortste keren staat je hele huis vol. Zoals jij ook mocht ervaren. Nou heb ik um, volgens mij twee weken geleden uh, de Week van Filemon gezien op televisie. Waarin Filemon ah, ja. uh, met twee uh, jongens van 15 volgens mij een testje deed. Of ze uh, in de supermarkt aan uh, alcohol konden komen. En hoe streng daarop uh, gecontroleerd wordt. Nou dat blijkt in Nederland heel erg tegen te vallen. Uh, maar ja. hoe, hoe streng wordt daar uh, in de Verenigde Staten op gecontroleerd? Want je zegt dat het vaak voorkomt voor je 21ste drinken. Maar ik heb ook zo'n gevoel dat ze in Amerika daar een stuk uh, strenger op controleren. Ja, ze controleren inderdaad waanzinnig zeker. Overal weer heen gaat word je id Maar het mooie is dat er dus een hele soort van nieuwe economie ontstaat in het creëren van fake ID's. Um, dus ja, als je gewoon naar fakeid.com gaat, dan uh, kan je denk ik wel eentje bestellen voor, uh, voor 50 dollar misschien. En er zijn natuurlijk overal hier uh, in de stad uh, uh, aan, een fake, aan een fake ID kan je echt wel komen. Dus, dus dat is geen probleem. En als je het zelf niet koopt... Nou, dan vraag je gewoon een ouderejaars... die wel over 21 is... Het, die het even voor je wil kopen. Dat gaat ook uiteindelijk goed. Ben jij zelf een ervaringsdeskundige... als het gaat om fake IDs? Um, ja, nou ja... ik ID niet helemaal. Ik had, ik had die vijf dollar er nooit helemaal voor over... om echt een kaartje te gaan bestellen. Maar ik heb zeker wel het een en ander gedaan met Photoshop. Um, dat, uh, dat is niet helemaal succesvol geweest. Op een gegeven moment... Uh, ...had ik het kopietje gefotoshopt en tot mijn geboortedatum uh, 1988 gemaakt in plaats van 1990. Ja. En, uh, stond ik, ja toen stond ik bij zo'n club uh, in New York en ik gaf dat kopietje. En uh, hij stond zo een tijdje naar het kopietje te kijken. Echt een, een halve minuut lang en er was een beetje zo'n geladen stilte. En ik denk wat is, gaat er gaan doen? Zo'n echt een hele lange, grote, sterke neger... Dus ik ik voelde me ook sowieso niet helemaal op mijn gemak, want ik zo ja, de, de, de halfste hem waarschijnlijk. Um, en toen keek ik ernaar en hij zei, you were born in 1990. En toen dacht ik ineens, oh ja, er is wat misgegaan. En inderdaad, voor, op de onderste twee regeltjes van je paspoort staan nog uh, ja, een soort van code. En daaruit kan je ook de geboortedatum opmaken. Dus, dat is nog een tip voor de mensen die het luisteren: Als je dat gaat photoshoppen, dan moet je ook even zorgen... dat je die 200ste regels hebt. <laughs> nou, wie weet hebben onze luisteraars er nog iets aan. Uh, ja. dus, maar ja, goed, jij hebt ook de situatie meegemaakt... dat je dus wel uh, legaal mocht stappen. Uh, dus ja. dat je niet meer um, nou, Facebook uh, hoeft te struinen naar Project X feestjes. Maar nee, als je niet. dan uh, helemaal vrij bent, waar ga je dan naartoe? Hoe is het uitgangsleven dan? Ja, nou ja... Gewoon een beetje uh, gewoon kroegen en zo. Er zijn hier niet heel veel van die, van die vette clubs zoals je in Amsterdam hebt. Maar ja, dat komt ook een beetje. Ik zit toch in Providence. Niet echt in een waanzinnig grote stad of zo. En nou dus je hebt hier wel redelijk veel kroegjes. Maar ja, ook al mag je dan de gast stappen. Die house blijft blijven gewoon altijd wel leuk. Ja, neem ons eens mee naar zo'n house party uh, daar bij jou. Oké, okay, nou je gaat dus... Uh, je, je, je loopt de straat op, dan zie je een soort van stroom... ...jonge mensen ergens heen gaan... ...dan volg je gewoon de stroom... En, en, ...en als je de stroom niet kan volgen... ...dan volg je gewoon de muziek. Kom je ja. Op een gegeven moment zie je zo'n heel groot... ...Amerikaans houten huis... Uh, ...waarschijnlijk uh, blauw of zo... ...zo'n aparte kleur op tijd... ...en dan zie je... ...hoor je heel harde muziek... ...en dan zie je bezwete ramen... ...met van die lichaam en zo... ...van die mensen er, ervoor staan... En, uh, ...en een hele lange rij met mensen... ...want de deur wordt natuurlijk even gecontroleerd... Uh, ...want je moet 3 dollar betalen... ...voor je naar binnen kan... En dan uh, ga je daar een beetje lopen zuiken tot, tot, tot uh, een uurtje of één uur, half twee. En dan komen er in één keer uh, drie uh, politieauto's voorrijden en die bonk op de deuren En iedereen begint in één keer weg te rennen. Uh, want ja, er zijn er zat mensen die niet mogen drinken. Uh, en dan, uh, dat is dan het einde van het feestje. Wauw, dat klinkt best wel stoer. Ik, ik had even het idee dat je gewoon een clip van MTV aan het beschrijven was. Maar dit is wel echt hoe het, uh, hoe het gaat. Ja, ja, dat vond ik dus ook toen ik dat... Toen ja, het eerste weekend dat ik dat mee zat te maken, toen dacht ik ook. Gezegd, ja, zelfs het in de films is, is het dus gewoon echt. Iedereen met die rode bekertjes en ja, die politie komt altijd wel een keer langs. Bezweten lijven. Ja, precies. Van hey, in de ramen, ja. En nog plannen voor dit weekend? Ja, ik denk dat ik zo wel even wat ga drinken met een paar vrienden. Ja, kijk, we zitten nu in ons laatste jaar van onze uh, studie. Ik weet niet of er vanavond nog van een houseparty komt, maar uh, in elk geval even wat drinken. Nou, mocht het ervan komen, heel veel plezier en uh, dank voor ja. je bijdrage, Jaap. Yes, absoluut. Oké, okay, goedjes. Hoi. De wereld van Filemon. De Chinezen doen tijdens het uitgaan niets liever dan karaoke. Vrijwel elke Chinees heeft een liedje ingestudeerd die hij of zij kan dromen. Je weet natuurlijk maar nooit wanneer je weer een microfoon in je handen gedrukt krijgt. Het allergrootste bierfestival is natuurlijk het Oktoberfest in München. Dit is ooit begonnen ter ere van de bruiloft van de kroonprins in 1810. Elk jaar komen hier zo'n 6 miljoen mensen op af. In Engeland staat de kleinste kroeg ter wereld. De ruimte was eerst een sein huisje en de eigenaar wilde hiermee een wereldrecord vestigen. Hij heeft een oppervlakte van 6,2 vierkante meter, er staat één tap en vier krukken. De wereld van Filemon. Nog steeds over uitgaan. En de correspondent die we nog niet hebben gehad, dat is Luba uit Brazilië. Luba, goedenacht nog een keertje. Hoi. Hoi. Ja, we kunnen het natuurlijk niet uh, over uitgaan hebben... zonder het nog even uh, te hebben over de afschuwelijke brand van vorige week... in de Braziliaanse discotheek. De beelden, die gingen de hele wereld over. Um, ja. Hoe is dat nieuws in uh, Brazilië uh, ontvangen? Ja, het is, het is een hele grote schok. Het is uh, van Sao Paulo is het uh, duizend kilometer uh, afstand. Maar dat, uh, de afstand maakt echt niet uit. Het is gewoon in het land gebeurd. En uh, ja, iedereen was echt wel van uh, ondersteboven. En iedereen had er ook wel uh, de dagen daarna over. En het is nog steeds elke dag op het nieuws. En in, uh, in de kranten wordt er nog volop over geschreven. En uh, ja, mensen waren wel gewoon. Want ik, ik ga gewoon met mensen om, zeg maar. Um, jongeren, studenten, die zeg maar ook dat, dat groep mensen was zeg maar in die tenten. Dus mensen vonden het wel gewoon extra zuur. Dat was het begin van het schooljaar, dat was het openingsfeest. En uh, ja, mensen waren wel echt geschrokken. En mensen lezen, lezen echt wel uh, alle nieuwsberichten erover. Zijn ze er inmiddels al achter wat nou precies de oorzaak is geweest? Uh, ja, dat was wel heel snel duidelijk en het is alleen bevestigd. Er was een, uh, een, uh, speelde een bandje en er was een man die uh, vond het leuk om uh, op het podium, en uh, ja, ik, ik ben niet goed in de terminologie in het Nederlands met vuurwerk, maar er was een soort vuurwerk, een soort fontein en er kwamen allemaal vonken uit. En die gaan tot zoveel meter hoog en die raakten op het plafond. En daar zat een een of ander zeer brandbare uh, isolatiemateriaal. Dat was op het plafond en toen uh, spreidde het zich daar allemaal uh, heel snel uit. En zijn de mensen in Brazilië boos uh, op zoek naar, naar een zondebok hiervoor? Ja, ze waren eens, inderdaad eerst heel verdrietig en ze zijn heel boos. En woede, zeg maar echt agressief, zeg maar op internet op voorraad gaat uh, naar de eigenaren van, uh, van die club. Ik weet niet hoe het met de sfi hoort bijvoorbeeld was in Nederland of de eigenaar met naam en toenaam en foto's en al in de kranten stond... Maar dat is hier wel met die eigenaren die je ziet gearresteerd worden. Uh, foto's van hoe ze een keertje in de pub stonden, dronken met, met een biertje in de hand. Voornaam, achternaam, de buurman, de buurvrouw die het overigens heeft. Uh, een van die eigenaren die ligt nu ook in het ziekenhuis, want die gingen er meteen naartoe om ook slachtoffers te helpen. Die heeft zelf ook wonden opgelopen. En dan komen de verhalen van wat hij daar doet in bed, dat hij zelfmoord wil plegen, dat hij geen monster is. En iedereen vindt hem natuurlijk wel een monster. Uh, ja, dat zijn de grootste zonnebokken En er wordt nu ook wel een beetje, of nou ja, behoorlijk verwijpend, gekeken naar de overheid. Dat ze een grotere controlerende functie moeten hebben. Ja, kom je, kom je nog wel eens in een discotheek in, uh, ergens in Sao Paulo? Nou, ik ben er pas nog uh, een paar maanden geleden geweest. en Dat was een, uh, een grote, grote tent. En uh, ja, dat was wel gezellig. Maar ja, dat was natuurlijk voor die, uh, voor die ramp. Ja. Maar um, ja, beschrijf ons eens hoe dat hoe, hoe daar aan toe gaat. Is dat, uh, wordt dat goed gecontroleerd allemaal? Of of dat isolatiemateriaal veilig is? Uh, vind je de discotheken in zijn algemeen veilig? Ja, ik heb de indruk dat inderdaad echt die grote clubs, dat, ja, dat, dat lijkt me bijna niet uh, anders. Dat ze daar inderdaad wel daar echt goed controleren. En uh, omdat we toch zo'n grote verantwoordelijkheid hebben over grote, grote groepen mensen. En ze moeten ook officieel allemaal vergunningen hebben van de brandweer en dat soort dingen. En wat nu dus vandaag in de krant heeft gestaan, is dat, uh, dat, dat een aantal verslaggevers in al die tenten, al die grote clubs afgaan om te kijken of een brandweervergunning of een brandvergunning nog uh, goed was. En van de meeste zijn ze verstreken. En... Uh, de brandweer ze hebben best wel een, een zeer veelzijdig artikel gemaakt van alle punten belicht. Want de brandweer zegt ook van, ja, dat die vergunning verstreken is. Dat betekent niet meteen dat het onveilig is. Het is je moet weer een nieuwe vergunning aanvragen en daar gaan maanden overheen. En het kan ook zijn dat de vergunning wordt afgekeurd. Maar waarom wordt de vergunning afgekeurd? Omdat een brand, een, een, een, een bordje waarop staat dat hier een brandlang is, dat die twee centimeter te laag hangt of te hoog hangt. Dus er zijn een bepaalde redenen dat mensen geen vergunning meer hebben of dat die verlopen is. Maar dat betekent dus niet dat het meteen deze gevaarlijk is. Nee. En maar de media gaat het dus wel een beetje op spelen, een beetje op de duwen zeg maar van... ja, weet waar je begint voor je zo'n uh, tent inloopt. Maar het wordt dus wel wordt een soort brandweer van... joh, het gaat soms echt maar om kleine bureaucratische dingetjes. Maar in het algemeen denk ik wel gewoon dat die tenten het echt wel goed voor elkaar hebben. En ik was ook echt heel verbaasd dat ze daar in, daar in Santa Maria, waar het gebeurd is... dat dat überhaupt een isolatiemateriaal dat het in direct contact staat met vuurwerk... en dat het überhaupt in hun hoofd halen om vuurwerk af te steken binnen, binnenin. Dus dat vond ik wel uh, apart. Ja, nou is het zo, Luba, dat jij zelf uh, een hostel hebt. Of, of twee, ja. volgens mij. Um, ja. Moet jij dan ook aan strenge veiligheidseisen uh, voldoen? Is de, is de overheid daar ja. alert op? Uh, uh, nou, het, het zijn geen strenge eisen, het zijn standaard eisen die ik vanzelfsprekend uh, vind. Dat zijn brandplussers en uh, die moeten uh, elke twee jaar gecheckt worden... of uh, gerevealed worden, hervuld worden. En uh, je moet een uitgang hebben en dat zijn allemaal dingen, daar moet je, je afdoen. voor En uh, dan moet je naar de brand weer actief zelf gaan, om ze gaan niet zelf naar jou toe. Dan moet je zeggen van hallo, ik heb een bedrijf en uh, ik wil graag een vergunning... Nou, ja, dan komen ze na een paar maanden komen ze langs en dan zeggen ze dat het goed is. En dan krijg je een papiertje en die is dan een paar jaar geldig. En dan na een paar jaar moet je zelf weer dus actief uh, daar iets gaan doen. Dus als je het zelf niet doet, dan doet niemand er wat aan. En dan kan het zijn dat een, uh, een gemeentelijke medewerker misschien komt... en die zegt van, goh, je vergunning is verlopen. Maar dat gebeurt niet in de praktijk... Dus je moet een aantal dingen doen, maar de, de, de verantwoordelijkheid ligt echt zelf bij, bij de eigenaar, bij de ondernemer. Er wordt niet uh, achteraan gejaagd naar de overheid of de brandweer. En dat is echt gewoon dat we te druk hebben. Oké. Okay. Gewoon echt veel te druk om zelf achteraan te rennen. Luba, ontzettend bedankt voor je bijdrage. Hopen dat het uh, niet te veel imago-schade zal opleveren voor Brazilië met het WK en de Olympische Spelen in het verschiet. Dankjewel en uh, wie weet tot, uh, tot volgende week. Graag ja, gedaan, doei. Doe. Ja, het eerste uur zit er alweer op. En uh, het komende uur gaan we verder vliegen. Uh, dan ga ik het met onze correspondenten hebben, nieuwe correspondenten, uh, over rampen in het buitenland. Want de afgelopen week herdachten we natuurlijk de watersnoodramp. En we gaan het hebben over, jawel, Koninginnendag. Of moet ik eigenlijk zeggen, Koningsdag. Dat hebben we. De wereld van Philemon. <lacht>